Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een hoop schade aan de Kuip na de bekerfinale. Gisteravond speelden Ajax en PSV tegen elkaar voor de KNVB-beker. PSV won met 2-1... Na het verlies is er door Ajax-supporters van alles vernield, zegt de baas van het stadion. Er is van alles ondergeplast, wc's zijn vernield, er zijn wat dingen in brand gestoken en door het hele stadion zijn Ajax-stickers geplakt. De schoonmaakploeg van de Kuip is er voorlopig druk mee, denkt de directeur. Hij schat de schade op 10.000 tot 20.000 euro. 100 reizigers zitten vast op het vliegveld van Curaçao. Een vliegtuig dat onderweg was naar Nederland moest ineens een noodlanding maken omdat het raam in de cockpit kapot was. Een deel van de reizigers is naar een hotel gebracht, maar voor de rest is nog geen plek gevonden. Zij zitten al uren te wachten. We zijn ondertussen meer dan 8 uur geland en we hebben nog altijd geen fles water gezien. We horen of zien niemand. We hebben toe Toei Nederland, Toei België te bereiken via de noodnummers. En daar krijgen we steeds het antwoord dat men ermee bezig is. Reisorganisatie Toei zegt dat ze hun best doen, maar dat het lastig is om genoeg plekken te vinden vanwege alle paasdrukte op het eiland. In Enschede komen ze vanaf vandaag al in actie tegen de eikenprocessierups. Dat beestje kan zorgen voor heel veel jeuk. Om dat een beetje te voorkomen spuit de gemeente vanaf vanavond 21.000 eikenbomen in met een bestrijdingsmiddel. Daar zijn ze de komende weken nog druk mee. En wie denkt dat er met Pasen alleen eieren gezocht worden, heeft het mis. In nieuw in Overijssel was gisteren na twee jaar namelijk weer het nieuw kampioenschap eieren gooien. Het NK dus. In tweetallen moet een ei worden overgegooid en elke keer wordt de afstand een stukje groter. Een paar tips voor de beste tactiek. Voor mij is het zo, als je het goed kunt gooien en goed aangooit en met het vangen meer veert, heb je de beste kans om een ei heel te vangen. Dat moet, anders heb ik gisteren geen schijn kans. Hoe meer bier, hoe lager de prestaties. Dus uh, Hoeveel biertjes is dit al dan? Zes of zo. Er gingen zo'n 1200 eieren doorheen. Een beetje zonde vindt de organisatie het wel, maar wel een ontzettend mooie traditie. Het weer, het zonnetje schijnt lekker. Later komen er wat wolken. Het is 16 graden op de wadden en 20 in Limburg. Morgen iets meer bewolking, maar nog steeds lekker warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Her de Hart van de ANWB.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 Flow. He's got the power, yeah. He's the reason why my face is all alone. Just one Christmas kiss lips is like taking vitamin C. Oh, you can't imagine what my doctor does to me. You need an apple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 me Mama -hmm. Ik heb naar je verlangd. Kus me overdag en geef me vuur in de nacht. Vuur in de nacht. De nieuwe muziek hoor je als eerste bij je eigen lokale radio CFM. Zo ook deze nieuwe aan ANC heet die. En uh, ja, wel heel toepasselijk natuurlijk. Proost uh, hier in Zandvoort ANC. De nieuwe single van Nielsen was dat. Gaat vast en zeker een grote hit worden, want het is een uh, lekkere single om te horen. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja! En ondanks dat uh, dit geen uh, formule uh, weekend is, uh, Alberjan is er toch wel weer het een en ander te melden vanuit de Pitstraat.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 A Lekker Harry noemen, ja zeker wel. Hè. Deze song uit de jaren 70: You're The Ram Dam in the Black Betty. We gaan naar een vrolijke Jan van der Leden toe op Duitjesveld, Want uh, Jan, <laughs> Jan je, had, uh, net, je had net een uh, goed bericht uh, voor ons. Want uh, de tweede ging erin uh, bij, uh, niet bij SV Zandvoort, maar door SV Zandvoort. Ja, heel goed. Ja. Dat was een heel mooi, mooi doelpunt van Salim, uh, in de combinatie met uh, Jason Haan. Echt, dat was echt wel een begeleiding. Kijk. En ik moet zeggen, uh, Arsenal is wel sterker hoor, maar je moet ook wel kansen. Jeffrey er niet trouwens op aan de lijn, je hebt geen kans in, dus het blijkt gewoon 2-0. En al een paar minuten uh, staat er 90 op de klok, dus ik uh, denk echt dat het zo afgelopen is. Kijk, dat zou heel mooi zijn. Uh, drie punten en uh, een hele belangrijke. Oh, ja. Wat zei je? Het was, was nog wel even hilarisch net. Oh? Het was een kleine onderbreking van het spel. En waarom? Er liepen twee galons op het veld. <laughs> nee, ja. Mijn ja, klein schroter achteraan, de scheidsrechter achter die galons aan. Ja. Prachtig. Wat is de T-shirt staan van uh, Arsenal of niet? Ja. <laughs> stonden ze buitenspel? speel? <laughs> oh, Bruno. Er ze uit het meer komen, Oh ja, ja, ja, ja. Briljant zeg. Ongelooflijk. Ja, die zijn rotgeschrokken van die, die helikopter die gisteren het water overal vandaan uh, gevist heeft uh, beschadigd. Ja, het, het is afgelopen, we hebben het twee wel gewonnen. Kijk, hartstikke ja. mooi, mooie prestatie. Want dat betekent: in één van uh, de, de zevende plek naar de, naar de vierde plek.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 Ja. Spankt, Joop, hè? Mooie foto's gemaakt, of niet? heb ook een mooie foto's gemaakt. Kijk, oh, ja, dat zien ze waarschijnlijk wel weer uh, verschijnen bij jou. Maar Jan, even, even tussendoor. Je was in het begin uh, erg uh, uh, niet te spreken over het spel uh, wat je te zien kreeg. Is dat in de tweede helft wat beter geworden, of bleef het uh, zo? Abs Absoluut slecht voetbal geweest. De hele week Zeer slecht voetbal. Mm. Oké. Okay. Met slecht voetbal kan je ook winnen. Jawel. Jawel. God, een kwart een kwartiertje deze kant op. Nou ja, gelukkig wel. Jan, ga er lekker van genieten. Een heel mooi paasweekend wensen we jou. En uiteraard ook iedereen van SV Zandvoorts. En dan gaan we elkaar volgende week weer spreken waarschijnlijk, hè? Ja, ik denk het wel. En weer thuis. Weer thuis. Jong Holland. Oh, jong Heel goed, Albert. Dankjewel. Oké, okay. okay. <laughs> nou, dan zeg ik uh, tot volgende week. Dankjewel, Jan, en oh, een fijne zaterdagavond. Hoi. <laughs> <hazug> la conozco de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 We're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 Waar is episch, illegale rave, vies, leip feesties Fight the aspirin, space de ga machine Ik ga mijn e in de interruptie totale vrijheid Gaat topie, wij gaan raak red Kijk mijn face, ik ben één met de beest Flex zo uitgekrampt aan heel de space. Land op de silo, dan met bare de dees Al net lang, volle honderd efficiënte bekende missie, geen emoties, zonder op het visie. Ga ik draaien de bas gaan door als een nacht valt. Met alleen pak om me heen, beweeg geen Back in the days when we used to beat, to we be droegen online on stage. De tijd was prachtig. Met z'n allen in de tijd van de jaren 80, bam. Dan kom ik binnen om de juiste toren te innen. De clubs, De rhythm, the pace, like the best lovers give em. Rijd door de streets, want mijn oma fiets. Rug en kwaad van iets, wordt verleid door de beats. Wij gaan dom, wij gaan door elke uur. Morgen zijn mijn spieren kan een melk stuur. In een anti-klaak met de space, past die Een space squad, één team, één bap, elk ticket is klaar. Dit is mijn vermaak, ik ben scherp met de hand van kapitein Haak. Lijnen liggen we gaan naar de stad. gaan weer op pad vanavond gaan. Sucks, the These advantages, these suspensions, these advantages, these suspensions, these advantages, these suspensions, these suspensions, these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 Maar Donnie is natuurlijk een nieuwkomer op dat gebied. Nou hoor ik liever Tony Scott-rapper die even kort in deze plaat hoort... dan dat je Donnie hoort zingen in ieder geval die vieze belletjes van de film-serie... Dirty Lines, die nou draait op Netflix. Zometeen het gedicht van de dag. Mijn kleine moos... But it's Hakuna Matata, it is Lego M. When I was a cool young one, when he was a cool young one, I worked in the colony, paid my dues, accepting the best and the prevailing views that a young man's life was one long ride.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 In mijn armen voor de allereerste keer Jij bent mijn kleine wonder, je bent zo lief en teer Ik kan hier nu wel stoer doen, maar toch valt er een traan De tranen van geluk, ik weet nu dat ze bestaan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 En na dat uh, mooie gedicht hoorde je deze single uh, ja, van John West. Mijn kleine wonder. Nou, ik heb uh, eigenlijk wel zin in. Als we naar het weer kijken uh, om uh, even te gaan zwemmen. Of het nou een bakker dilemma wordt? Geen idee. Ik zeg het je. Ja, ik zou zeggen, van, uh, vergeet nooit uh, waar je vandaan komt, uh, Frits. Ja. Toch? Ja, ja nee, ik, ik had uh, eigenlijk wel geval van je dat je niet zou draaien. Maar. Oh, die bedoel je. Ja, nee, ja. Maar oh, goed, was, uh, nee, ik, ik, ook, ik Ik ga zwemmen in Bacardi <laughs> Lemon. Vond ik gewoon even lekker, uh, voor dit weer ook natuurlijk. Even lekker ja. plons nemen in de Bacardi ah, Lemon. Ja. Uh, ik, ik, ik snap je van. Ja, toch? Niet dan? <laughs> nou, jij zit aan, jullie zitten aan een lekker bak koffie. Helemaal goed.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 En uh, we gaan bellen met uh, Rocky Pauw. En zijn nieuwe single heet Beesame Mucho. Nou, ook die kennen we. <laughs> ja, ook die kennen in Spaans? We, ja, ja, in, Spaans ja. in Spaans of in het Nederlands? Uh, uh, nee, ik, ik, ik, ik denk dat het gewoon uh, in het Nederlands is. Oh, okay. Dus uh, en, uh, ja, We zouden nog eventjes gaan bellen met Henk uh, Adams. En zijn nieuwe single... Heet jouw lieve glimlach. Hey, een hele leuke uitzending zo meteen. Uh, Entertainment for you bij CFM. Het gaat er gezellig worden, Fred. Ja, en verzoekjes ja. kunnen Plus, we ook aanvragen. Ja? Ja. Zit artiesten.nl en dan ja. kan je je uh, eigen favoriete plaat aanvragen ja. van die moment. Even een e mailtje sturen. Kan het alles zijn of uh, moet het Nederlandstalig zijn? Of Nederlandse artiesten? Het mag ook Engelstalig zijn. Oké, okay, alles is welkom. Zit de film artiesten. Als het maar geen hardcore, de, hardcore is. Dan de, hardcore? <laughs> nou, daar hebben we een ander programma voor. De, dat is ook weer zo. Ja. Ja, best wel leuke muziek hoor. Die ja. muziek uit de jaren negentig Hoor die je net bij de z ja, hè? de schoentjes en de saplaarzen ja, ja die is weer, dat heeft weer een Sanford uh, samborstintje natuurlijk <laughs> hè? met uh, Frank paardenkopers ja inderdaad inderdaad dus, dus rubberen nou, Robby precies ja. rubberen Robby ja, ja. zoiets Dankjewel, uh, Fred okay. veel plezier zometeen ja dankjewel.